Dit is dooral Negens met het NOS-journaal. De Britse premier Cameron is tevreden over het akkoord dat hij gisteren in Brussel heeft bereikt met de andere EU-leiders. Vanochtend geeft hij in Londen een persconferentie. In Brussel is afgesproken dat de Britten op sommige punten een uitzonderingspositie krijgen binnen de EU. Zelf gaat Cameron nu voluit campagne voeren om zijn land binnen de EU te houden. In Groot-Brittannië wordt gereserveerd gereageerd op het akkoord. UKIP-leider Farage zei gisteravond meteen al dat het weinig voorstelt. Er zijn zelfs ministers die het resultaat ook te mager vinden. Duitse piloten kunnen onverwachte controles krijgen op het gebruik van medicijnen, drugs en alcohol. Ook komt er een medische databank voor piloten. De regering in Duitsland heeft daarover een akkoord gesloten met de luchtvaartmaatschappijen. Aanleiding voor de maatregelen is de crash met het toestel van German Wings... bijna een jaar geleden, waarbij alle 150 inzittenden omkwamen. De co liet het vliegtuig bewust neerstorten in de Franse Alpen. Na onderzoek bleek dat hij onder behandeling stond voor depressies. Zijn werkgever wist daar niets van. Het verbod op plastic tasjes lijkt te werken. Steeds meer mensen nemen hun eigen draagtas mee voor de boodschappen. Blijkt uit cijfers van de winkeliers. Sinds 1 januari mogen ze de plastic tasjes niet meer gratis weggeven aan klanten... De papierenzak wint daarom terrein, die mogen wel gratis meegegeven worden. Slecht nieuws voor de natuur is dat, zegt Milieu Centraal, want die zijn nog veel vervuilender. Sinds de vroege ochtend staan er lange files op de wegen naar de wintersportgebieden. De grootste drukte wordt vandaag in Frankrijk verwacht. De Franse verkeersdienst verwacht zelfs een zwarte zaterdag. Omdat afgezien van de komst van de vele buitenlandse wintersporters ook de regio Parijs en enkele andere grote steden vakantie hebben gekregen. Voor 7 uur vanochtend stonden er al lange files op de A43 tussen Lyon en de Franse Alpen. Het weer blijft bewolkt. Vanochtend is het wel even droog. Vanmiddag en vanavond gaat het vanuit het westen opnieuw regenen. Het wordt een graad of 10. Ook morgen bewolkt en regenachtig. De meeste regen in het noorden. En verder blijft het dan flink waaien. Dit was ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Build to me by my father's hand All my days I will sing in praise Of your forest, waters, your shine Wij komen bij u binnen met Oh Island in the Sun. En dan uh, moet ik eerlijk zeggen, we zijn geen island en de zon is er dus niet. Maar die moeten u er vandaag maar bijdenken en wij zullen ons best doen om het een beetje zonnig programma te maken. Goedemorgen, we hebben weer een, uh, een aardig programma voor u. Wij, uh, de techniek, laat ik daar even mee beginnen, is in handen van Caspar Geurensen, de redactie Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik en de eindredactie Gerry Rutte. De koffie. Gert van Kuik, presentatie. Rob Petersen. Goedemorgen Rob. Ja, goedemorgen Henny van der Leden. Ja, zo zijn we dan weer uh, beland in Hotel Hoogland voor ja. alweer uh, de zaterdag 20 februari. Het schiet aardig op richting het nieuwe seizoen. Toch richting en, de zon. Toch richting de zon. Vandaar de, het openingsnummer maar, want dit weekend is er niet echt bepaald fijn lekker weer. Ja. En goed, wat gaan we, dat... we allemaal doen, hè? Nou, ja, we hebben een leuk programma. Ook voor ons een beetje een verrassing. Wij dachten dat wij gingen uh, praten over de classic concerts met Toos Bergen. Maar tot onze verrassing zit er een andere Toos, namelijk Peter Tromp. Maar dat vinden we dat eigenlijk goed. wel heel erg leuk. De welkom. andere En dan hebben we, wat natuurlijk ook heel erg leuk is, um, de nieuwe wijkagent van het centrum. Hij komt zich even voorstellen, Han van Schaik en uh, nou, We zijn heel benieuwd wat hem beweegt en wat zijn plannen zijn of niet. En dan hebben we als laatste voor uh, het nieuws nog Beach Club 10. Die heeft een nieuwe eigenaar. Dan hebben we het nieuws en na ja. het nieuws erop. Na het nieuws krijgen we dan uh, wethouder Gert-Jan Bluis. Die gaat ons het een en ander vertellen over financieel zandvoer en ook over allerlei plannen en projecten. Kortom, we gaan uh, met hem van uh, huh? het lijf vragen over allerlei dingen... We hebben ook nog de Kids Adventure Week. Lana Lemmens komt als directeur van de VVV daarover praten. En we eindigen met als onderwerp met dat Alzheimer Café en Lenny Harling. komt daarvoor. Kortom, we gaan eerst naar de klassieke muziek. Peter Trop. Ja. ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Leuk dank je weer te dank zien. We krijgen ongetwijfeld weer een nieuwe aflevering natuurlijk van een vrij uh, concert binnenkort. Ja, ook uh, voor ons weer een, een, een nieuw seizoen natuurlijk, zoals altijd verleden week geopend met vleden maand geopend met uh, Philharmonisch. Vast terugkerend gebeuren in de hele cyclus. Uh, morgen, uh, waar we heel blij mee zijn, is. Uh, Artes HKU saxofoon orkestre, pardon, een Sorry? hele moeilijke naam. <laughs> Onder leiding van niemand minder en dat is echt een corrivé op het gebied van klassieke saxofoonmuziek. Je zou eigenlijk zeggen voor jezelf dat past niet bij elkaar saxofoon, ja, denk en, aan bij ja, de saxofoon ja, en, en klassieke ja. muziek. Maar uh, de mensen die morgen komen zullen bemerken dat dat heel goed kan. We hebben het over de corrivé. Ik ben goed op. Johan van der Linde en uh, studeerde saxofoon, klassieke saxofoon aan het Zweden Conservatorium heeft een hele groep mensen om uh, um zich heen verzameld en uh, is heel moeilijk te krijgen eigenlijk, want we wilden hem verleden jaar al hebben en uh, dat, dat lukte niet, want uh, de, de meneer zit echt vol, bijna ieder weekend en het zijn bijna professionele uh, muzici die hij om zich heen heeft, allerlei soorten saxofoon, het is een orkest van een man of acht, negen. Zo. Een klein orkest eigenlijk. En uh, op allerlei manieren. Een prachtig programma. Uh, we moeten denken aan uh, Bach. Aan de pianosonate nummer acht in C-minu. Maar dan op uh, saxofoon van Ludwig van Beethoven. Nou. Uh, Bartoldi, om er maar eentje te noemen. Hij schrijft zelf ook stukken. Die hier doet hij na uh, de pauze. Endless Time, dat is een zelfgeschreven stuk van hem. Ottorini Respeggi. Onbekend. Ja, fantastische muziek nou, maakt hij man. Echt ja. hele, hele, hele uh, uh, leuke muziek. De kerk, uh, uh, zoals altijd, om drie uur, half drie gaat de kerk open. Uh, het duurt. Anderhalf, twee uur tot kwart voor vijf, vijf uur. Kleine pauze ertussen. Entree nog steeds, vijf euro. En uh, ik hoop dat de wethouder straks na elfen van financiën ook weer bekend gaat maken hoe de subsidies verdeeld gaan worden. De nou, we kunnen jaar. het wel vragen. Nou, dat we gaan we nog vragen. Geven, we Hij wilde ook altijd andere vragen. dingen bespreken. Maar Hij heeft via het bestuurssecretariaat <laughs> zichzelf en zijn vrouw uitgenodigd. Van harte welkom. Dat is ook leuk. Dat er dus ook mensen uit de uh, gemeente niet altijd, maar wel regelmatig komen. En uh, daarmee houden ze natuurlijk ook een stukje controle op de kwaliteit van de concerten. En uh, dat is alleen maar goed. Dat is alleen maar goed. Nou, je Bastigt zegt een tree 5 euro. Hè? Dat ja. is voor een ja, uh, ja bijzonder laag. Nog en, steeds. En, en hoe doen jullie dat nou? Want... Nou ja, uh, het, het blijft een probleem. We krijgen natuurlijk subsidie van uh, de gemeente. Uh, Holland Casino is altijd een uh, warme sponsor geweest de afgelopen jaren. Maar dat heeft uh, tot vijf, zes jaar terug was dat zo, denk ik. En dat, dat loopt op een gegeven moment af. Die hebben dat soort organisaties steunen ze een aantal jaren. En dan zeggen ze van nou gaan we weer wat anders zoeken. Dan moet jullie broek zelf ophouden. Dat broek ophouden wordt moeilijk. moeilijk hè? Ja. Uh, 5 euro entree nou, als die vol zit, hebben we 200 man morgen. Ja. Dat zou heel mooi zijn. Meestal redden we dat niet. Dus we hebben de subsidie van de gemeente Zandvoort hard nodig. om voort, te kunnen voortbestaan met de kerkpleinkoncerten. Daarbij komt ook dat we één keer per jaar een grote productie hebben. En dat doen we dan niet in uh, de protestantse kerk, maar in de katholieke kerk, de agatekerk. Wat heel leuk is om vast te verklappen is dat we verleden week in Amsterdam het contract hebben getekend met Robert Bakker van de Voice Company. Die man die woont in Almere. Die presteert het om met een projectcore uitgenodigd te worden door de uh, eigenaren van de Carnegie Hall in New York. Ja. Al waar hij in mei met 40 man. Project Corps, een project met 40 man. Een uitvoering uitgeeft van een Amerikaanse componist. Wat ze nu dus aan het instuderen zijn. Zo. Die krijgen uh, de reis- en verblijfskosten gewoon vergoed. En die gaat met 40 man gaat die, uh, naar New York toe. Fantastisch. Nou. We hebben al vaker uh, zaken gedaan uh, met uh, deze meneer. En een, een muzikus in puur zang. In hart en nieren. Speelt fantastisch piano, heeft een mooie stem, maar is vooral een begenadigd uh, dirigent. En hij heeft de afgelopen vier maanden, nee drie maanden, nee zelfs twee, november en december, in verschillende locaties in Den Landen: uh, Haarlem, uh, Almere, Dordrecht, heeft hij de Camina Burana uitgevoerd met dat projector. Huh. Dus wij gaan op. 31 oktober, zondag 31 oktober, de grote productie doen. In de kerk, de Camina Borana, En na de pauze de Missa Creola van Ramirez. Met dat projectkoor, met muzikanten erbij. Hele grote productie wordt dat. En het uh, wordt hartstikke mooi. Ja, en daar zijn vasten, net de uh, contracten voor getekend. Gefeliciteerd. Uh, ja, dat is echt een prestatie van formaat. We ja. zijn er al een hele tijd mee bezig om dat nog een keer terug te halen. Zoals het in 2000 ging, nu alweer 16 jaar geleden. Nou, Wat, toch was dat heel mooi. Die jongens, jongens, jongens, jongens. Het weer was. Uh, Ik weet het, het de toch het was de dag de regen, van he? gisteren. Ja. Maar ja. Uh, uh, dat zal niet meer gebeuren. Dat kostte toen al meer dan 300.000 gulden in die periode. Ja, ja. Dus als je dat nu om gaat rekenen in euro's ben je uh, 3,5, ja. 4 ton kwijt. Dat, dat, en, uh, dat is niet meer te doen, helaas. Maar goed, het is niet anders. Maar op deze manier is het ook hartstikke leuk. Ja, absoluut. Leuk. Maar we gaan eerst morgen een heel mooi ja. concert uh, doen met uh, uh, het saxofoonorkest onder leiding van Johan van der Linden. En uh, dat wordt weer uh, hartstikke leuk. Hartstikke leuk. Nou, het klinkt, klinkt heel erg goed. Nou. Het wordt een druilerige dag, dus uh, trek even een regenjas aan en uh, lopen een eentje. En jullie zijn allemaal van harte welkom in een mooie verwarmde kerk. Mooie akoestiek en een prachtig orkest. Is dat het voordeel van een beetje druilerige dag? Of zeg jij, nee het weer heeft... Uh, nee hoor, echt... nee, oh, maar ik kan me voorstellen dat je dan om een uur ik of twaalf denk, tegen al... moeder zegt... Wat gaan we eigenlijk doen vandaag? Nou, ja. naar nou, gaan nou, op de gaan of zo. Weet je wat? Dat is leuk. Het kost maar 5 euro. Doem. Nou, het is inderdaad geen geld. Daarom. daarom. Nou, heel veel succes morgen, Peter. Dank jullie wel. Het saxofoonorkest. En dank voor de tijd. Ja, graag gedaan. gedaan. Oké. Okay. Okay. Nou, wij gaan weer naar een ander soort muziek. Samba Patie van Santana. Oh, dat is ook mooi. We zijn weer uh, terug in Hotel Hoogland. Inmiddels aan onze tafel aangeschoven Han van Schijk, operationeel expert van de wijk Zandvoort, zoals dat officieel heet. Ja, welkom. Welkom. Dank je wel. in, in vol ornaat, overigens. Ik vind dat wel iets hebben, moet ik het? Even... Het voelt wel veilig, Roop. Ja, het is. Uh, ik weet deze niet wat er hier genoeg. gaat gebeuren, maar uh, nou, het wij zitten al heel veel. Wij zitten goed. <laughs> Zand is redelijk veilig. Zo, we, we hebben ergere tijden gekend. Uh, Han, uh, de vraag is natuurlijk, er is, zijn wat functieswijzigingen geweest in Zandvoort. Ook bij de politie, hè? maar ook, ook landelijk. Hè? Er is heel veel, de politie staat heel erg in een veranderingscyclus de laatste paar jaar. Je bent operationeel expert van Wijk Zandvoort. Hè? Voor jullie, jouw aandachtsgebied is dus ons hele dorp. Ja, dat klopt. Ja, er zijn inderdaad uh, in Nederland, dat heeft iedereen wel meegekregen, uh, veel veranderingen geweest. Er is gereorganiseerd. Er zijn nieuwe functies gekomen. En wat leuk te vermelden is, want dat zien heel veel mensen wel, is dat er heel veel kleinere bureaus gesloten zijn. Er zijn grotere bureaus voor teruggekomen die een groter gebied moeten besturen en bewaken. Ja. Uh, en dat heeft het nadelige effect dat heel veel burgers iets minder de politie zien. Ja. Nou, dat zijn we ons bewust. En vandaar dat wij het heel belangrijk vinden dat die, die, die wijkagenten actief... ...in die wijken betrokken zijn en om dat goed te laten verlopen zijn naar mensen eigenlijk boven gesteld... ...die dat nog extra moeten stimuleren ja. en moeten vormgeven dat het niet ten koste gaat van de veiligheid van de burger. Nou, Je jij, jij dus zit dus niet in de eerste uitdruk in de politieauto. Nee, soms zit ik er nog wel eens in, dat vind ik erg okay. leuk, dat heb ik jaren gedaan, maar dat is niet mijn functie. Nee, ja. nee, nee, precies. nee. Ja, maar dat is dan een toegevoegde waarde eigenlijk aan het bestrijken van jullie... Ja, kijk, het is, de, de wijkagenten hebben heel veel mensen wel beeld bij, denk ik. Uh, mensen die gewoon echt aanspreekbaar zijn voor de buurt, die ook als taak hebben van... Uh, voel nou heel goed aan wat er in die buurt gebeurt. Uh, voel de veiligheidspijntjes, uh, investeer daarop. Uh, en dat is een ontzettend leuke baan. Uh, het heeft alleen ook als nadeel dat je soms geconfronteerd wordt met moeilijke casussen, uh, dingen die misschien wijkoverschrijdend zijn. Problemen die verder gaan dan alleen de wijk van die wijkagent. Ja, en dan kom ik in beeld. Ja, precies. Ja. Oh, op die manier. Dus ja. eigenlijk, als ik het een beetje kort samenvat, als de wijkagent er niet meer uitkomt... Dan, dan, dan ben ik zeker in beeld. Ja, ja, ja, zeker. Ja. Het nadeel van de wijkagent is natuurlijk altijd dat hij heel erg nauw betrokken raakt met de buurt. Ja. Mensen misschien wel te goed gaat kennen ja. en te veel de problematiek inziet. En dan, dan is het wel handig als daar nog iemand bij zit. Ja, nou je merkt het zeker. Er zijn heel vaak casussen waarbij de rol van de politie eigenlijk heel beperkt is. Maar omdat het door omstandigheden niet anders opgepakt wordt. Het waar is de politie eigenlijk veel meer pakken dan dat we moeten doen. Ja. Ja, dan is het ook mijn rol om daar soms de rem op te zetten. Ja. Dat ik tegen collega's zeg: tot hier en niet verder. Nu moet een andere partner. Wie ja. dan ook. Doen jullie dat passief of actief? Ik bedoel, is de wijkagent degene die op een gegeven moment zegt... kom er even bij, of andersom, dat jullie op een gegeven moment een soort um, monitor zijn... Uh, nou, kijk, het, het is ook een gevoelskwestie. Hè. Die wijkagent die wil graag helpen. En die ziet problematieken. Die wil er echt uh, een verandering in aanbrengen. Maar wij zijn als politie niet altijd de juiste instantie daarvoor. Nee, maar je bent niet een maatschappelijk werker op een gegeven moment. Precies. Geheimen, en uh, ik heb ook niet de expertise van een, uh, een psychiater of misschien wel iemand van een. Nee, uh, maar dus ik neem dan aan. is het wel mijn taak om dat even goed ja, te. Ja. En dan moet ik soms ook mijn eigen collega's afremmen, die ja, daar ja. misschien te ver in gaan. Ja. Want ik neem aan dat een wijkagent met name daarin geschoold ja. wordt. In het doorsturen naar... Ja, het verwijzen naar de juiste ja, ja. instanties, absoluut. Ja. Maar als je soms merkt dat dat niet soepel loopt hè, door omstandigheden... dan. Is het heel moeilijk om te zeggen, ik stop nu met mijn hulpverlening. Ja, zwaar. En dan nou, is het, dat heel, is het heel lastig. Dan gaan ja. mensen Zeker als je mensen beter ja. kent. En ja. als je de situatie Zeker. ziet. Want jullie uh, hebben meer afstand uh, tot de burgers dan een wijkagent. Uh, nou, kijk, die, die wijkagent staat inderdaad heel dicht tegenaan, maar sommige instanties, ja, die zien het echt als een papieren kaasje soms. Ja. Ja. En dan kun je makkelijker daar zakelijk in zijn. En terwijl als je de mensen echt kent, je voelt het leed, je bent erbij betrokken. Is ja, het heel moeilijk? Ja. ja, weet je, mensen zien politie vaak als een soort halen en olie. Die, uh, kun je overal gebruiken om, om in te zetten op een moment als het ergens niet goed gaat. Maar jullie hebben ook een kader natuurlijk waarin je werkt. Gelukkig wel, ja. ja. ja. En nou, je zegt het goed, die, die, die, die halen maar olie is zeker gevoeld. Gelukkig uh, merken we dat nu heel veel instanties ook gewoon inspringen. En om het heel uh, simpel te zeggen, zijn ze ook na vijf uur middags bereikbaar... Dat is wel eens anders geweest. Dat eigenlijk uh, de problemen ja. tussen 8 en 5 prima opgelost konden worden. Ja, maar dan uh, was iedereen uh, was thuis en yeah. niet niemand te bereiken. Boven dan de politie. En nu merken dat ook crisisdiensten... Uh, ja. ook GGZ-instellingen... allemaal ook een piketregeling hebben... voor ons benaderbaar zijn. Ja. Uh, dat er informatie gehaald kan worden. Ja. En dat vind ik heel goed. Want zeker als het om complexe zaken gaat... dan moet je wel professionals ja. in kunnen huren. Ook om twee uur s'nachts. Hebben jullie er ook uh, juist, misschien misschien wel. Juist, juist misschien wel. Ja. Ja. Hebben jullie een overleg met... Uh, de, de veiligheidsregio. Ja, ja, en het is, soms valt dat binnen de veiligheidsregio... ...soms valt het in andere casussen. Uh, bijvoorbeeld uh, uh, sociale problematieken zitten niet direct in de veiligheidsregio... ...maar worden op een andere manier gevoegd in allerlei noodteams... ...en sociale teams. En daar is, daar is het puntje gewoon partner. Ja. Ik, uh, heb nog even een vraagje, even iets praktisch. Hè? Uh, er stond uh, afgelopen week in de krant dat er uh, meer gehandhaafd gaat worden... Op fietsers, op stoepen en zo. Wie is dan in dit soort uh, gevallen. Is, is dat puur de handhavers? We hebben jullie geen. Het is wel leuk dat je dat voorbeeld noemt. Uh, dit probleem wordt door winkeliers besproken met de wijkagent. Ja, exact. Nou, de wijkagent gaat daar niet dag en nacht controleren. Dat snappen we allemaal. Dus die wijkagent gaat weer uh, samenwerken met de gemeente. die zoekt weer zijn contactfunctionarissen op bij de gemeente Zandvoort. Nou, wij hebben er hele goede contacten mee en we gaan daarna een plan maken van wat is hier aan de hand. En, en we, dat is dus de wijkagent, dat is de gemeente. En de rest van de politie. En de rest van de politie, ja. ja. In mijn geval word ik daar ook bij betrokken om ja. daar een stukje sturing aan te geven. En ook te ge aan te geven, dat gaan we doen. En ook in heel veel gevallen, uh, want u, u spreekt over handhaven, dat is eigenlijk, uh, grof zeg, gewoon bekeuren. Maar wij vinden als politie, soms moet je ook gewoon even daar de informatie aan voor afgeven. En dat mensen ook weten van, wacht even, daar gaat iets veranderen. Want als je het alleen met bekeuren wil gaan halen, is, is de dat natuurlijk het op Maar Het is ook een beetje oh. een mindset van mensen. Dus de maatschappij vertegenwoordigt, men is allemaal heel erg makkelijk. En iedereen doet maar wat. En, en dan krijg je dit soort problemen. In, in onze jeugd uh, haalde je het niet in je hoofd om op de voedseloep te gaan fietsen. Omdat je dat gewoon niet deed. Maar dat, dat is allemaal zo veranderd. Hè? Ja, waar maar... het exact is, dat weet ik ja, niet. Dat weet ik. <laughs> dat is maar nog even terug, terug gehad, Dit is dus kennelijk iets nieuws. En het gaat gebeuren. Althans, in de krant stond dat dit gaat gebeuren. Ja. Het is ook zo? Gaat ook ja, gebeuren? Ja, dat wordt gewoon ingepland. En, ja, de, wij, en uh, wie gaat daar dan op toezien? De wijkagent die zorgt ervoor dat een aantal politieagenten van het bureau daarvoor ingepland gaan worden. De contactpersoon met de gemeente zorgt ervoor dat een aantal handhavers daarvoor ingepland gaan worden. En, extra, uh, extra handhavers? En, nou, er er wordt niet extra mensen aangenomen, maar wel dat een aantal van hun werkzaamheden die dag anders worden ingericht... zodat ze kunnen gecontroleerd op die locaties. En betekent dat dan weer dat zij onttrokken worden aan de andere... Uh, ...taken die zij normaal hebben, ja, want we hebben al weinig zijn. handhavers, althans ja. heel Zandvoort moppert altijd over het feit dat wij zo weinig handhavers hebben. Ja, ik, daar kan ik weinig van zeggen. Dat nee. is natuurlijk echt iets ja. wat, wat de gemeente natuurlijk moet beantwoorden, ja. maar het is wel zo, als je de politie uh, links inzet, dan kunnen ze rechts niks doen. Exact. Dus dat is wel een, een, een kwestie van keuze maken. Nou, dat ja, dat is natuurlijk een keuze. Ik heb helaas uh, twee keer de politie moeten bellen de afgelopen twee weken, maar Binnen vijf minuten is er iemand, onlangs dat ik weet dat ze niet op het bureau zitten. Ja, en dat is uh, ook wel, moet ik eerst zeggen, in de reorganisatie is dat voor Zandvoort heel gunstig uitgevallen. Want ja. onze uitdrukbasis voor het gebied uh, Heemstede, Bloemendaal, uh, Overveen, Vogelenzang is Zandvoort. Ja, ah. Dus daar boven wij natuurlijk Dat bij. is voor een Zandvoort dus een prettig geval Daar de laagvliegende politieauto's af en toe over de boulevard. Ja. Nou ja, ja dat, wij, daar horen wij wel eens wat opmerkingen over. Uh, vooral ook uh, Zandvoortselaan. Dat, dat mensen ja. zeggen, er wordt daar heel vaak heel hard gereden. Uh, maar dan moeten jullie naar vogelenzang begrijpen. Ja, nou, dat, is wel, dat is wel leuk om dat te noemen. Want ik weet dat daar best wel eens wat kritiek op geweest is. Van joh, hoe ja. kan dat nou dat de politie in één keer daar heel hard gaat rijden? De politie is niet anders gaan rijden. Absoluut niet. Maar voorheen had je een bureau Heemsteden. die ja. net zo functioneerde als bureau Zandvoort. Er zat dus dat is gewoon een eenheid die daar gewoon kon werken. Ja, precies, en problemen. als een wijkagent achter een Heemstede een keer een probleem had. Dan riep je, riep je gewoon de jongens op van zijn bureau. Of wel van bureau Schalkwijk. Wat toen ook gewoon nog een bureau was. Schalkwijk is dat natuurlijk zo. Maar dat, dat is niet meer zo. Het is allemaal weg. Heemsteden ook. De achter, de, achter de het raadhuis is, is nog een heel groot gebouw. Maar er zit bijna nee. niemand meer. Nee, dat is, dus af en toe zal een wijkgent daar zitten. Maar voor zal, mij duurt het nog een jaar. Exacte datum weet ik niet. Maar dan stopt het ja. hele Nou, Maar dan is het ook heel logisch dat jullie, als jullie uitrukken, Ja, dan rukken jullie uit vanuit Zandvoort. Ja, doen. en dus krijg je veel ja. meer beweging op die Zandvoortslaan en ja. op de boulevards. Dan, dan ja. zijn jullie blij met de bus weg, waarschijnlijk, ja. uh, nee. Ja, ja dat is een extra scheiding ja, ja, ja absoluut ja dat ja. ja. is wel goed ook zo we met die busweg wacht even nou dan kun je met de -auto kans houden op de busweg schieten en langs op de wordt die raar. is voor hulpverleningsvoertuigen opengesteld dus ja. ook voor de ambulances geldt Ambulance. dat dat maakt ook regelmatig en nu is het niet zo heel erg spectaculair maar in de zomer is het prettig dat je soms die busbanen kunt benutten want je bent gewoon sneller ja natuurlijk oké okay. Nou. nou, dat zijn toch weer uh, de dingen ja. die, uh, die heel interessant zijn. Maar dat is en, een, een en, leuke nieuwe functie. Het is dus voor jou natuurlijk, want je zei net, ik heb op de auto gezeten. Nu, nu dus zo'n functie is heel, heel wat anders natuurlijk. Maar ah, er zitten we wel wat stappen tussen hoor. U komt uit Zandvoort? Of, uh... nee, nee, nee, Zandvoort is voor mij redelijk nieuw. Ik heb hiervoor in Haarlem gezeten. Ja. Daar nog voor bij de Margezee op Schiphol. Uh, En ik heb hiervoor, uh, nou zeg maar vanaf 2000 in de auto gezeten. Toen op een gegeven moment vanaf 2006 ben ik jeugd gaan doen. Specifiek jeugdspecialisme, zeg maar. Daarna wijkagent in het centrum. En nu deze functie. Ja, oké, okay, maar dan, dan heb je aardig wat bagage inmiddels bij. De, de ja. functie wijkagent, dat, dat is wel voor mij een heel bekend gebied. Ja, ja. Ja. Ja. Is Zandvoort anders dan een grote stad? Uh, nou, uh, laat ik zo zeggen. Zandvoort, in mijn gevoel, kun je niet op die manier vergelijken. Want je hebt Zandvoort-Winter... En Zandvoort, -zomer? En Zandvoort -zomer. zijn twee totaal verschillende dingen. Ja, dat is niet te geloven. Ja. En dan denk ik dat Zandvoort Zomer een gemiddelde stad redelijk overstijgt, Zeg maar, qua bewegingen, qua activiteiten en qua dingen. Ja, ja we weten allemaal dat het in de winter wat rustiger is. Ja, ja. nee. En ik heb, dat kun je niet vergelijken met een stad halen, Maar ik moet zeggen, ik heb met heel veel plezier altijd in Haarlem gewerkt. Maar ik vind het ook wel heel gaaf hoe de dynamiek hier is. Ja. Je, Miljoenen toeristen die in één keer komen. Oh, uh, ja. Een hele andere sfeer. Ja, ik vind ah, als je een ja. mooie zomerse dag hebt met heel veel mensen. En dus is een groot evenement op het circuit. En, uh, ja, dan dat, ja, dan dat, heb je echt een, uh, een stad. Dat is voor politieagent een topdag. Dan, dan heb je heel veel leuke dingetjes. Dat gebeurt er gewoon maar je ook hebt ook wat. een strand waar weer een hele andere dynamiek is. Waar een hele andere problemen zich voordoen. En uh, ja, ik vind het heel erg uitdagend. Ja. Nou, ik kan me ja. voorstellen. Ja. Nou, we gaan het allemaal zien. Geweldig. Uh, uh, Even kijken, dus als er, eh, dus nog steeds is het zo dat als er wat is, dan bel je de wijkagent? Dat hangt er een beetje vanaf. Het dus is goed dat u die vraag stelt. Op het moment dat ik me nu snij en het bloed schiet alle kanten uit... dan heeft het niet zo heel veel zin om die wijkagent te gaan bellen. Want dan moet je andere instanties voor... Uh, voor een ja, dan ik, doe je ik nog geef steeds 112. En dan voel je hem als belachelijk voorbeeld. Maar dat komen wij nog wel eens tegen. Dat mensen echt in panieksituaties denken, ik bel maar de wijkagent. Ja, die slaapt s'nachts uh, in en, heel veel gevallen. En geval. paniek is natuurlijk paniek. Dan denk ja, je ook niet ja. meer na. Dus inderdaad, voor, voor de acute gevallen waarbij je zelf aanvoelt. Ik heb gewoon heel snel hulp nodig. 112. Dat is geen juiste ja, ja. En Daar gaat ze je, zet je, zet je alles verder verwijderen. Dus. Noem ja. eens een voorbeeld waar je dan wel de wijkagent voor belt? Wij hebben. De wijkagent wordt vaak belast ook voor de sociale problematieken. Denk aan burenconflicten. Denk aan uh, bijvoorbeeld kleinere overlastzaken. Met overlastjeugd is een, een vast... Item, maar ook gewoon de zorgen van joh, ik heb een buurvrouwtje van 85 en het gaat gewoon niet goed. Ik zie dat ze geen bezoek krijgt. Dat zijn wel dingen. Die wijkagent gaat het niet oplossen. Ja, ja, ja. Maar die wijkagent heeft wel het netwerk achter zich staan ja, oh, okay. waarin je niet kan doorverwijzen. Ja. Ja, het is natuurlijk een verschrikkelijk goed uh, initiatief. en wijkagent. Ik denk dat het voor de burger heel belangrijk is. Ja. Want het is veel prettiger. Als jij naar een onbekende diener moet stappen uh, die je helemaal niet kent. Dan ga je minder snel op ja. de inhoud dan dat je iemand benadert die je toch wel regelmatig door de wijk ziet fietsen. Wow. En ik, Misschien mag ik even van het moment gebruik maken. Uh, nou, he. U noemde natuurlijk het bellen van de wijkagent. De nieuwe vormen binnen de media geven eigenlijk heel veel openingen dat we ook op een andere manier de wijkagent kunnen benaderen. Denk aan Twitter. Uh, we hebben als bureau Zandvoort ook een Facebookpagina. En ook sowieso via internet zijn er gewoon heel veel mogelijkheden om in contact te komen met, die, uh, met de wijkagent. Op nieuwe manier is vaker wat sneller. Ja, ja. ja, klopt. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel uh, mensen die, uh, die als ze denken een wijkagent op dat moment even nodig hebben. Want ik noem maar iets, het escaleert de bureau -ruzie. Ik kan me voorstellen dat je dan niet even rustig op internet gaat zoeken hoe je dat dan nee Nee, ik kan me voorstellen. En dan is, maar dat kan dan ook gewoon gebeld worden. We houden gewoon die telefoon. Ja. Dat is ook grotendeels ja. onze uh, aanbod. En dat is duidelijk ja. niet 112, ja. maar dat is... Dus 0900 8844, dat en is dan... het, uh, geen spoednummer. En dan ja. uh, is er ook weer iemand waar jij je je probleem even uh, kan melden. Die kan je aangeven bij welke ja. instantie je moet oh, zijn. Ja. Ja. Maar ja. juist in die hele kleinere dingetjes, misschien met verkeersonveiligheidsgevoelens. Dat is iets wat niet in één keer En geen haast komt, heeft. Waar je over nadenkt. Ja, ja. ja, dan loont het zeker om uh, websites te bekijken als uh, politie.nl of uh, vraaghetdepolitie.nl. En daar worden eigenlijk heel veel van dit soort casussen besproken voor uh, ouderen, maar ook voor jongeren. Als het gaat om uh, allerlei problematieken met jeugd. Waarin je toch even kan kijken, joh, wat kan de politie nou eigenlijk? En wat ja. heb ik eraan? Dus vraag het Ja. Nou, dat, dat goed. gaan we dus ja. doen. Nou, prima, ja, Han, uh, Heel erg bedankt voor je komst. Ja. Uh, ja. En veel verhaal. succes hier in Zandvoort. Ja. En met ja, uh, deze coördinerende functie. Ja. Succes met jullie programma. Dankjewel. Dank. Okay. We gaan naar de Netkin Call.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 Het blijft een mooi nummer, Unforgettable van Net King Cole. Al ja. heel oud, ergens uit de jaren 50 volgens mij. Maar wel heel nostalgisch geweest. Maar het klinkt heel lekker. Het is mooi voor de zaterdagochtend als het rustig is. Maar we hebben ook heel veel activiteiten op het strand op het ogenblik. Als je over de boulevard loopt, dan zie je allemaal getimmerd gaan Ja, het gaat weer beginnen. Nou, kortom, het is één groot uh, feest. En uh, een van die mensen die daar ook druk is, dat is Bordin. Die zit tegenover ons, uh, nieuwe eigenaar van Beach Club Team. Belangrijk groot strandtent, hè, vlakbij de Roton. Uh, ja, vertel eens. Wat, wat, jullie hebben samen met je partner Bas heb je de tent overgenomen. Ja, wij zijn vanaf 1 februari eigenaar van Beach Club 10. Uh, iets wat ik heel graag wilde. Zes jaar lang heb ik daar al uh, gewerkt. Oké, okay, je hebt er zelf gewerkt. Ja. Dus je kent uh, Je, kent, okay. het ik kent, uh, je ja. kent alles. Je kent ja. alle ins en outs van Beach Zeker Club weten. 10. Zeker uh, uh, nee, weten. Alle vaste gasten en alles... Uh, de gaande weg ken ik bij Beach Club 10. Voor Bas is het natuurlijk allemaal nieuw. Hij heeft uh, nou ja, tien jaar lang de gin gedaan. Nog steeds doet hij dat. En, uh, voor, uh, ja, hij heeft eerder er nooit met de borden en de dienblad gelopen. <laughs> het is toch okay. een heel ander horecagebied ijs aan Horeca het is aan is aan oefenen. oefenen. Drog, gisteren zijn we... Ja, droog, ja, droog met plastic borden. <laughs> uh, gisteren zijn we voor het eerst open gegaan. Uh, hele leuke avond gedraaid. Ook om even een beetje te wennen en aan te komen. En nu het weekend uh, hopen we lekker te kunnen gaan knallen. Ja. Spannend, dus, hè? Ja, zeker weten. Ja. Ja, dus uh, voldoende ervaring in de horeca Voldoende jou, ervaring ja. in de horeca en voor Bas natuurlijk ook voldoende ervaring. Uh, hij weet gewoon mensen te entertainen en het is echt een gast hier. Dus uh, wij maken ons geen zorgen daarvoor. Het, het, het runnen van een strandtent is iets apart hè? Ja. Het is, je kan het niet vergelijken met een kroeg of met een restaurant. Het zeker is, uh, niet, nee. Je, je hebt dagen, dan heb je twintig mensen langs omdat het stormt, regent en hagelt. En je hebt ook dagen, dan heb je er honderden. Ja. Ja. Ja. Ja, nou ja, Robin is natuurlijk een heel goed voorbeeld geweest voor ons. We ja. kunnen mooi uh, op, op zijn werk doorbeduren. Laat het zo zeggen. Uh, ja, dat is ook... We willen ook niet te veel gaan veranderen in de toekomst. We willen gewoon echt de strand en het ja, zo houden. Zo houden zoals die was. Zo houden zoals het was. Uh, Met de ik, hele uitstraling. Ja, qua interieur hebben we wel wat, uh, gewoon ons eigen touch eraan gegeven. Maar ja, het is minimaal. Omdat we gewoon het de... Uh, het concept Beach Club 10 bestaat gewoon en het is, is gewoon een goed lopende zaak. En dat willen we vooral ja. Ja. voorbereiden. Never voor change de. a winning horse. Nee, zeker niet. Dat moet je nooit doen. Dat nee. is niet, uh, hoe, hoe doe je dat nou? Want je hebt een aardige jaren ervaring al daar. Ja. Hoe, hoe doe je dat nou met je bezetting? Zijn die mensen nou oproepbaar? Of op? Ja, wij werken met fulltimers. Die zijn hm? gewoon vast in dienst. En die kunnen we het hele jaar uh, bereiken en oproepen. En dan hebben we altijd nog flexcontracten. En die zijn ambulante werknemers. En die, als de zon zondag gaat schijnen, kunnen we die uh, opbellen en benaderen. En dan kunnen, zijn ze beschikbaar, ja of nee. Ja, want dat blijft altijd onzeker, hè? Zeker weten. Het weer kan ja. opeens zomaar omslaan. En ja, de voorspelling denkt, voor morgen is niet heel bijzonder. Maar in Zandvoort-aan-Zee kan in één keer de zon schijnen. Precies. Ja. En, en dan, sowieso kan het opeens toestromen. Ja. Dus het is natuurlijk volgende week ook nog vakantieweken, Kids' ja. adventure weekend uh, week. Dus ja... Maar goed, daar, heb je, daar heb je ervaring mee ja. hoe dan te handelen. Ja, gelukkig ja. wel. En wat ik zeg, we hebben gewoon die zes fulltimers ook in dienst. Dus ja. die hebben ook al de zes jaar ervaring binnen Beach Club 10. Of langer. Dus, ja, precies. Dus die weten precies hoe het werkt ja. eigenlijk. Hè. Ja, en ja, dan Waar is het gewoon, het gewoon een geoliede van. machine wat gewoon draait. En wat uh, gewoon allemaal gaat. Is dat een uh, zes vaste mensen in dienst, is dat een gemiddelde voor een strandtent? Of zeggen jullie nou, wij zijn aan de forse kant of juist niet? Of... Ik denk dat het voor een, uh, een losse strandtent, dat het dan wel een gemiddelde is. Voor een vaste, dus een permanente strandtent zit je natuurlijk wel aan meer uh, ja. vaste mensen ja. te denken. Nou, dan heb je een heel ander plaatje natuurlijk. heb je een heel ander plaatje, ja. ja. ja. ja. Voor de toekomst uh, misschien wel, uh, we houden het zeker in gedachten... Maar nu eerst uh, lekker gaan draaien. We gaan eens even kijken hoe dit loopt. Hè? Zeker weten. Ja, en ja. hopen op een goed seizoen. Wat je veel ziet tegenwoordig bij Strandtent is dat ze ook uh, locatie erbij hebben voor feestjes, ja. voor verjaardagen. Voor, Kortom, alles wat je waar wil vieren. Ja. Je vindt het leuk om het strand te doen. Dat, dat zie je steeds meer hè, bij ja. Strandtent. Ja, dat hebben wij ook. Wij hebben ja. een apart beach house. En daar worden echt alle feesten, partijen georganiseerd. En daar willen we in de toekomst wel iets meer mee gaan doen. Ook gewoon feesten gaan, ge uh, feesten gaan geven. Nou ja, de ene keer een 70's avond, De andere ja. keer een uh, carnavals, kerstavond. Iets, uh, allemaal leuke dingen. Maar dat gaan je ook zelf deels organiseren? Ja. ja. ja. Ja, dus dat vraagt weer wat van de fantasie. En, ja, uh, hè? Ja. en kijken wat je buren doen, want je ja. moet natuurlijk ook een beetje onderscheiden. Zeker weten. Ja. ja, we hebben gewoon een hele mooie beach house, dus daarin uh, vrij groot. Dus we kunnen aardig wat uh, mensen kwijt. Ja, hoeveel? Nou, toch wel mannetjes. zittend, denk ik een man of tachtig. En staan toch wel 200. Oh, dat is fors. Ja, dus dat is een vrij grote ruimte. Ja. Huh. Dus daar willen we wel sowieso meer gaan doen, maar de prioriteit lag licht lag nu eerst op het restaurant ja en eerst dat, dat helemaal gaat draaien en dan gaan we weer verder kijken naar het beach house dus ja. zo zijn we lekker bezig. Ja, het is heel grappig om te zien. Want ik, ik woon aan de boulevard en ik loop eigenlijk iedere dag al een keer langs ja. de boulevard. En vanaf 1 februari is het dan net een soort startschot. Ja. Dan komt uh, de Groeders-Papen-colonus over het strand Dender ja. en voor je het weet. Ja, en heel staat, die staat hele alles, grote. hele grote kranen ja, af en toe. En, uh, maar je merkt ja. het ook aan iedereen, de inwoners van Zandvoort. Ja. Ja. Ja. Het is toch iets, iets magisch. De, het voorjaar, de zomer gaat beginnen. Het wordt ja. weer lekker weer. Ja, 1 februari hebben we, ja. we het gehad. Ja, of ja. het nou het is zo wel is. Heel vroeg, of ja, in of februari. het nou zo is, het kan gewoon echt nog sneeuwen en ja, alles. Het kan gewoon he? verschrikkelijke stormen hebben ja. We gehad. Ja, vor, vorige week was dat geloof ik. Ja, ja maar ja, ja, vorig ja, vorig jaar, 2015, 24 juni, was ook, uh, was was ook een storm. Ja, dat was de grootste storm. Dus ja, je weet het toch niet nou zeg, Nee, je weet het niet. Dus je weet het niet. En nu staat het restaurant en. Nou ja, eerst dat lekker gaan draaien. Maar oh, het is dus helemaal klaar. Sinds gisteren ja, zijn jullie gisteren er... hebben we proef gedraaid. En vandaag zijn we echt gewoon open. Vanaf 9 uur. Vanaf 9 uur. Ja. Ja, en jij zit hier. En ik zit hier en Bas is nou. aan het werk. Nou, Kijk, sorry, dat is Kijk. goed geregeld. <laughs> Geweldig hoor. Maar ja, het belangrijkste ja. is natuurlijk voor, voor, dat geldt voor alles, strandtenthouders denk ik, de, is de reclame maken via Facebook, via ja. websites en zo. En dat hebben jullie ook allemaal. Uh... Ja, wij zijn zeer actief. Uh, we hebben een eigen app ontwikkeld. Beach Club okay. 10 down, te downloaden in de Play Store of in de App Store. Oh, nee. En wat krijg je dan als je dat doet? Uh, daar, krijg je, daar staat alle informatie op. Zowel de menukaart, uh, de drankenkaart. En we hebben om, het, om de twee weken hebben een wisselend weekmenu. En die is ook daar na te lezen. En die passen ook iedere aan? Elke twee weken, ja. ja. Okay. Die passen we aan. En daar staat dus ook de informatie qua weer en qua informatie van de partijen. Die uh, met alle barbecue-arrangementen, buffetten en alle gaande dingen in het beach house... En zo houden we er daarmee iedereen op de hoogte. Nou ja, Facebook is natuurlijk een heel populair uh, media. Daar zijn we ook zeer actief op. We hebben vrijdagavond een bericht uit, uh, op Facebook geplaatst. En die is gewoon 16.000 keer bekeken. Dus ja, daar is gewoon nog heel veel te behalen. Hoe meer volgers je hebt natuurlijk, uh, des ja. te groter je netwerk wordt. Ja, zeker dus weten. Toch, uh, ja. Ja, en dat is alleen maar fijn. En het is eigenlijk maar met één bericht. kan je gewoon een hele grote groep mensen bereiken... En ja, wij zijn er gewoon heel actief mee bezig. Ook in het krantje gestaan. En ook de reden dat we hier natuurlijk uh, ook weer ja. deelnemen. Ja, natuurlijk. <laughs> dus, ja. Je ja. moet aan de weg timmeren. En ja. zeker weten. Ja. Wij willen graag weten wie wat voor vlees Zandvoort wil weten. Ja. Welk vlees ze in de Kuip ja. hebben we ja. weer bij mm. Beach Club 10. Mm. Maar in feite dus, um, er verandert niet veel. Nee. Vooralsnog. Nee, nee, nee. Dus de vaste gasten blijven komen. Zeker. Ja, en ook ja. Ja, gisteren kwamen ook een aantal mensen die er nog niks van afwisten, van de overname van Robin en uh, ons. En uh, die zeggen, oh, maar, ik zie, maar vaste, ik zie alleen maar het vaste personeel, het is toch helemaal goed zo? Jong ja. bloed. Ja, dus, ja. ja, ja maar dus dat, is, dat is ook belangrijk. Hè. Als je een goed lopend concept hebt, dan moet je er ook niet aan gaan peuteren. Dat nee. Is, uh, nee, zeker niet. verstandig nee. Nee. En het draait, ja, het beachclubteam draait gewoon. Het hele terrassysteem uh, klopt. Het klopt allemaal. Nou. Dus daar gaan we echt niks aan veranderen. Was het een uh, voorgevoelsmatige sprong in het diepe om dit te doen? Uh, aan een kant wel. Het is natuurlijk wel een hele grote uitdaging. En aan de andere kant, ik had het altijd als droom gehad. Een strandtent. Ja. En ik, nou ja, ik heb bij verschillende strandtenten altijd gewerkt. Ook op het Zandvoort en Bloemendaalse strand. Uh, dus ik ben wel bekend op het strand. Maar toch hè? Maar toch, Die handtekening is... en, ja, dan dan, dan en dan is, wakker liggen. Hè? Ja, en dan <laughs> wakker liggen. Ja En er komt gewoon veel meer bij kijken dan als je een werknemer bent. Exact. Ja, ja, dus het zijn ja, wel ja. spannende tijden geweest. Ja. Want opeens heb je de verantwoordelijkheid ja. voor ook voor een aantal andere vaste medewerkers. Ja, maar het is wel heel fijn gegaan. Ik kan Robin nu opbellen en dan geeft hij antwoord. En ja, ik kan met al mijn vragen bij Robin terecht. En Robin Molenaar, Molenaar is toch hier nu mijn voorbeeld in. Dus ja. Dat is ook wel heel fijn. Nee, zeker. Ik bedoel, de, de, de randvoorwaarden waren, waren er wel. Nee, je hebt ook ja. nog een stuk begeleiding. Dus ja, je hebt ook nog de, ja. de begeleiding en de steun. Ja. Uh, maar desondanks kan ik me zo maar voorstellen dat je denkt van... Uh, wat ga ik nu doen? Wat ja. heb ik gedaan? Ja. Ja. Zijn die momenten er wel? Denk, wat hebben we zeker nou weer weten. gedaan? Ik uh, kwam als werknemer kwam ik altijd uh, als de kachel branden. En nu moest er natuurlijk opgebouwd worden. Ik stond in de lood en ik dacht... Oh, hoe Wie? gaat dit goedkomen? Hoe ja. gaat dit er straks uitzien? Wiens idee was dit, ja. riepje nog? Nou, dat heb ik niet gezegd, want het was grotendeels mijn idee. Maar uh, yeah. toen dacht ik wel, oh, hoe moet dit uh, goedkomen? En de jongens uh, die gebouwd hebben... Die, nou ja, die bracht ik dan elke keer broodjes. En toen stond ik daar en toen dacht ik... Oh, wat een werk, wat een werk. En dan zie je het nu staan en dan ben je heel trots. Ja, heel trots. En dat wordt natuurlijk jaar na jaar ook wat makkelijker. Want ook die ervaring wordt dan weer opgebouwd. Ja, zeker. Ja, ja, dat maar is de die allereerste keer kan ik me zo maar voorstellen. Ja, en het is natuurlijk allemaal vrij snel gegaan. 1 februari beginnen met bouwen. Nou, gisteren die eerste dag draait. De kachel brandt, de wc spoelt. Alle apparatuur werkt. Dus ja, dan is het nog vrij snel gegaan. Ook niet klaar Ik heb het even niet Want, meegemaakt. maar uh, Zijn jullie de enige? Nee, er zijn er vast wel meer die al open zijn. Ja, er zijn, zijn er, wel, ja, er open, zijn ja. wel al meer open. Ja, ja, ja hoor. Oh, okay. ja. ja, dat gaat allemaal razendsnel als je een groot team hebt. En, uh, ja. ja. Want ik me altijd afvraag hoe, hoe dat werkt: uh, het systeem met, met de toiletten en zo. Het zit natuurlijk heel laag op het strand. Is er een soort pomp? Of ja, in de duinrand vraagt? zit een pomp en ja? nou, daar zit een riool en in de vloer hebben we een pompinstallatie. Die blijft ook gewoon liggen, sinters. Oh, okay. Die wordt gewoon helemaal afgedekt. En uh, ja, dat is aankoppelen. Ja, ja oké, okay. dat is al dus makkelijk. Ja, ja het, is ook... gewoon, het gaat gewoon via het riool zoals ja. alle huizen gaan. Mooi. Ja. Alleen op... hij moet een beetje opgepompt worden. Oh Ja, het moet een beetje opgepompt zodat het ook de rioolleiding in kan. Ja. Ja. Nou, oké. Okay. Nou ja, nou ja rust ons natuurlijk alleen nog maar om je heel veel succes wensen mm -hmm. ja, Hartstikke bedankt. Heel veel succes. En, ja, uh, dank u wel. We je je wel zien u Ik loop straks dan wel even langs. Gezellig. De zie je dat allemaal. Het is leuk om te zien hoe dat allemaal weer vorm ja, krijgt. Hoe dat, dat allemaal uitbreidt. Ja, ja. Okay. nou hartstikke Aborin, bedankt. Abonneer, heel veel succes mm -hmm. met Bietje Ja, dank u wel. En wij gaan naar het laatste stukje muziek naar uh, Melanie. Ik, ik vind dat zo...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 Someone with the same burden on as you. Include him in everything you do. Beautiful people, you ride the same subway as I do. Take care of me, maybe I'll take care of you, beautiful people, you look like friends. I win the saints' school marching, marching in. Yes, I will Marching in. Marching in I in the saints go Marching, Marching in Lord, I want to be In that number Yeah, come Trumby Young And his trombone wailing Ja, nog even terug in Hotel Hoogland. Voordat straks het nieuws komt, hebben wij wat agendapunten voor u. Met andere woorden, de leuke dingen die te, te zien zijn en te doen zijn in Zandvoort. Tot uh, 13 maart is de expositie Sprekende Kleuren in het Zandvoortsmuseum. Kleurrijke oeuvre van Hans Wiesman, de tekeningen van Ronald van Tetterhouden en de beeldhouwkunst van Menno en Monique Veenendaal. Dus van harte aanbevolen in het Zandvoortsmuseum. En 21 februari hebben wij de 10.000 stappen van Zandvoort. De start is bij de Oude Halt en het is van 10 tot half 12. Ja, en ook morgen de klassieke concert natuurlijk met Artès, HKU saxofoonorkest in het protestantse kerk. U hoorde Peter Tromp al eerder daarover. Het begint om drie uur, de entree is vijf euro. Een dag later, 22 februari, hebben we een zangavond in Café Kopen. En dat is vanaf 9 uur s avonds. Maandagavond, 9 uur dus, uh, zangavond. Dat is mooi. Kids Adventure Week komen we straks uitgebreid over terug. Kijkt u vooral op www.kidsadventureweek.nl. Dat is van 27 februari tot 5 maart. Maar straks komt Lana Lemmens daar uitgebreid over praten. Ja, met een heusse kinderburgemeester. We gaan het allemaal horen. Op 27 februari hebben we de short rally op het circuitpark Zandvoort. Dat is van uh, 8 uur s morgens tot 5 uur s middags. Als u daar informatie over wilt hebben, gaat u naar www.circuitparkzandvoort.nl Dezelfde dag ook op de 27 hebben we de season opening beach party bij Club Nautique. Ook zij uh, timmeren aan de weg. Ja. En uh, vanaf 8 uur s avonds dus op 27 februari de, de opening beach party. En dan naderen wij een beetje het einde van de maand februari, want op 28 februari hebben wij Jazz aan Zee met Jump Jazz formatie Jazz vanaf 1600 uur. Is dat, spreek ik dat zo goed uit, Rob? Weet jij dat? Jazz? Ik zou het niet weten. Ik ben niet een echte jazzman. Okay. Maar, maar ook op 28 februari nog muziek op de zondagmiddag bij Studie Anthony in de Oosterparkstraat vanaf uh, 4 tot 6 dus er is wat dat ja. betreft uh, van alles er nog wat te doen uh, in Zandvoort. En dan hebben wij nog verzoek. De brandweer van Zandvoort is op zoek naar nieuwe enthousiaste vrijwilligers. En als u denkt, nou, dat is wel wat, u, heeft daar in, uh, u bent daarin geïnteresseerd... dan kijkt u even op www.brandweer-zandvoort.nl slash vacatures. Vacatures. Daar hebben we iedere dinsdag van de maand om half elf nog een digitale spreekuur. Vragen over de iPad, tablet en smartphone... En dat is bij ook Zandvoort in de Vlemingstraat nummer 55. En ook bij Pluspunt is elke vrijdag medische gymnastiek. En die is van kwart over negen tot kwart over tien. Ja, op voilà. pluspunt.zandvoort.nl vinden we alle informatie. Ja. Dan hebben we nog een bericht gekregen van de scouting De Buffalo's in Zandvoort. Die zoeken nieuwe jeugdleden. Ja, scouting is een hele oude vorm van een leuk tijdverdrijf. en leerzaam tijdverdrijf voor de jeugd. Uh, belangrijk is dus als u of uh, misschien wel kinderen heeft die dat een keer willen, zouden willen gaan bekijken. thebuffaloes.nl is uh, de informatie-site. En kunt altijd bellen met telefoonnummer 06 3023 1975. Dan krijgt u Jan Hilco Diets aan de lijn en die gaat alles vertellen dan over uh, scouting in Zandvoort van de Buffalo's. Ja, en we hebben daar de bevers, de welpen, de scouts, de explorers. En de stam. U kunt kiezen, maar het is een kwestie van leeftijd. Ik ben ooit eens een keer teerpoot geweest. Teerpoot heette dat. Dat staat hier helemaal niet bij. Nee, weet ik ben is ook al heel oud. Ik ben ook van de hele tijd terug. En toen ben je ermee opgehouden. Je dacht, dat wil ik helemaal niet. Maar het was wel leuk. Schouting is wel iets moois. Het is natuurlijk leuk voor jong en oud.